De zee van Zandvoort is zeer fijn. De zee van Noordwijk mag er zijn. De Ijmuiderzee is net bloem, In Waaka's Zee daar bruist die zout. Maar geen zee is zo die als onze Scheveningse Zee. Die zit niet zo vol kwallen, want die blijven op het strand. Er is geen zee zo die als de Scheveningse Zee. Daar baat alleen de hoofd voor.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 Vanaf het Scheveningse strand, met een stokkie in zijn hand. En er is geen zee, zo die en gay, als de Scheveningse zee. Daar water leeft de hoogst volledig. En er is geen strand, zo charmant, als het Scheveningse strand. Daar vlucht de bloem van Nederland. Interessant. Des zondags bruist de zee wij zij voor de elite denkt.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 En er is geen zee zo distinguee als de Scheveningse zee, daar valt alleen de hoofd En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar flirttebloed van Nederland. Oh, voetje bij, zal u. Oh, choc, wat een eigenaam, temperatuur. Gewoon knal, knal, doodjes. En er is geen zee zo distinguee als de Scheveningse zee, daar baat alleen de hood voor En er is geen strand zo charmant als het Scheveningse strand, daar flirt de bloem van Nederland, het fluts.